In de kwalificatieronde eindigde Dekker als 17e. Ze kwam 1 honderdste van een seconde tekort om door te mogen naar de volgende ronde. Het weer, het vriest en het is vrij helder. De minima liggen tussen de min 3 en min 6 graden. Maar de wind maakt het volgt gevoel een stuk kouder. Overdag is het vrij zonnig met wat sluierwolken en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt dan 2 tot 4 graden met een koude Noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Thank you. As so many times before, the greed of all the people—they're oh. stumbling, and fumbling, and we are about to riot. Oh. They woke up, they woke up, the lions.